5 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journal. In het hotel wordt geschoten. Ooggetuigen zeggen dat er vier lichamen in de lobby liggen. Terroristen proberen het hotel binnen te dringen en vechten met bewakers. In het hotel zitten veel buitenlanders. Wie erachter de aanslag zit is nog niet bekend. De islamitische terreurgroep Al-Shabaab heeft al vaker aanslagen op hotels in Mogadishu gepleegd. De leider van de Britse Labour-partij, Corbyn, stapt niet op. In zijn partij is veel kritiek op hem. Hij zou in de aanleg, aanloop naar het referendum te weinig zichtbaar zijn geweest. Er werd een motie van wantrouwen tegen hem ingediend, maar daar trekt Corbyn zich niets van aan. In Groot-Brittannië gaan stemmen op voor een tweede referendum over het EU-lidmaatschap. Als Labour gaat regeren, komt zo'n referendum er niet, zei Corbyn. De partijraad van de SP heeft Emiel Roemer officieel gekozen als lijsttrekker bij de Kamerverkiezingen in maart. Het was al bekend dat er geen tegenkandidaten waren. In zijn speech zei Roemer dat Nederland moet onderhandelen over een afgeslankte Europese Unie. Een verdrag daarover moet vervolgens in een referendum worden voorgelegd aan de Nederlandse kiezer. Roemer noemt de uitslag van het Britse referendum een keerpunt in de Europese geschiedenis.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 Dit is dan weer entertainend voor jou hier bij ZFM Zandvoort op die 106.9. En we gaan nog even een plaatje draaien. En hij is momenteel in de studio aanwezig. Ja, Jeroen van Broekhoven. En daar gaan we zo mee ja, in discussie. zonne een obsessie. Dat allemaal hier op die 106.9. En uh, ja, hij is hier aanwezig, Jeroen uh, van Broekhoven. Welkom Jeroen en uh, natuurlijk ook uh, Ton. Goedemiddag. Want, uh, ton, ton die rijdt jou of uh, Ton, die, ton die is jouw chauffeur? Nou, Ton is vandaag uh, toevallig okay. van een dagje met me meegegaan. Ik had ah, okay. een optreden in uh, Vlaardingen en uh, het interview hier dan. En uh, Ton zegt ik ga vandaag een, een dagje met je mee. Nou, lekker. Ben niet zo'n chauffeur hoor. Nee, niet? Nee. Gewoon als lekker, lekker als bijrijder. Nee, ben je producer. Ja, ook dat. <laughs> ja, dan ben je tegenwoordig ook voor chauffeur. Ja, toch? <laughs> ja, hey, uh, ja, nogmaals goedemiddag. En uh, ja, we gaan het eventjes hebben over jouw uh, cd, uh, Verliefd. Ja. Waar komt dat verliefdheid vandaan? Uh, waar komt dat vandaan? Nou, het nummer uh, uh, al een jaar of anderhalf geleden geschreven, denk ik. Uh, meerdere nummers geschreven. Zelf geschreven? Of? Allemaal zelf geschreven, ja. ja. En eigenlijk nooit het, uh, uh, ja. de bedoeling geweest om daar professioneel mee aan de, aan de gang te gaan. En uh, toen ging Tom uh, na een verjaardag in één keer aan de telefoon. En uh, joh, ik heb gehoord dat je een leuk nummer hebt. En, uh, Die had hem ergens, er... uh, ergens opgevist. Ja, kom eens langs in heel veel laat het eens horen. En toen is het balletje eigenlijk gaan rollen. En toen is het heel snel gegaan. En uh, mijn eerste single uh, uitgebracht, denk ik nu drie maanden geleden. Drie maanden al? Ja, maart. Oh. Ja, 15. 15 maart. Oké. Okay. Nou, nou nou hoor ik je niet hoor, Tom. 16 maart. Ja? Nou, nou, nou hoor ik je in ieder geval ja, 16, 16 <laughs> maart. Ja, drie maanden. Ja, drie maanden. Ja, maanden. Oké. Okay. En uh, ja, hoe, hoe ben je op het idee gekomen om, om, om te gaan zingen, iets uh, te gaan schrijven? Het is eigenlijk al een hobby geweest. Ik uh, vond mezelf vrij druk. Dus je probeert iets te vinden waar je met je energie in kwijt kan. En uh, nou, ik vond het altijd wel leuk om, uh, om, om muziek te schrijven en met mijn gitaar een beetje, een beetje te spelen... En, uh, ja, mensen te vermaken. Ik voor klein Savana ook al iemand geweest die eigenlijk altijd een beetje op de voorgrond stond. Een beetje entertainer, zeg maar. Ja, een beetje ja. entertainer. En uh, ja, wat ik zeg, nooit uh, het idee gehad om daar professioneel aan de gang te gaan. En dan krijg je de mogelijkheid om, uh, om je eigen gemaakte nummers aan de rest van Nederland te laten horen. En dat is wel heel bijzonder. Ja, nou, dat, dat, dat, de marzel dat je dus uh, ja, Ton, ton, uh, ton uh, ja. tegenkwam. Ton en, uh, en Lisa, zijn vrouw. Ja, ja. Lisa is ja. mijn vrouw. Ja. Ik, het, je... ja, dat, dat, ik wist dat, ik wist dat. Maar ja, misschien de mensen thuis niet. Dat, ja, wel, uh, die kennen ze wel. Uh, goede tijden, slechte tijden. Ja, onder andere ook met uh, André Hazes, uh, sorry. Ja, met samen. Ja? Ik achter de ja, drums. ja. Zijn, uh, ja. ja. Uh, ja. Voor de mensen die, thuis, die het niet weten, ja, Ton uh, van het Hof is dus uh, de drummer geweest, van, uh, ook van André Hazes, onder, de onder andere. ja ja uh, nou ja. Of de oude. De oude, de oude, oude. oude. De Hazes. Ja, ja. ja, die anderen is ook echt, hoor. En, en hartstikke goed en leuk. Ja. ja, ja, ja. Jij doet er nog steeds wat mee uh, met, met, met drummen, of uh, ja, hou je nu ja, alleen zeker, bij... Ja, uh... zeker, zeker. Ja, oh, ja zeker. nou ja, een stuk rustiger. Uh, ik bedoel... Uh, er is een nieuwe generatie aan de beurt. Ja. En zo hoort het ook. Ik ben ook ooit eens ingestapt voor een andere generatie. en uh, Ik ja. speel eigenlijk alleen maar wat ik leuk vind. En niet meer om dat mond. Nee. Nou ja, daar heb je gelijk. Ik bedoel, het geldt voor je vrouw. Nou, Precies hetzelfde, denk ik. Als dat kan, is dat ja. heerlijk. En uh, ik vind het heerlijk om te spelen. En uh, het doet het nog steeds. Ja. ja, dat is toch een soort ziekte. Nou wel. ja, ik, ik noem het geen uh, ziekte. Ik. Nee, nee, maar ik bedoel, het is een nou, verslaving. Het, het, is, het is meer uh, ja, hetgeen nou, wat, wat, wat je bent, nou, toch? Dat virus dat zit in je. En, uh... Ja, als ik een paar, een, paar, een, paar, een, paar, een paar trommels en een paar stokken zie, dan ben ik vertrokken. Ja, ik ben <laughs> heel toch? Er zit de rest van de familie alleen. Weet ik weet niet of de buren nog. daar zo blij mee zijn, maar goed. Ja, <laughs> ik speel redelijk goed, dus ik neem aan dat ze er even in. Nou, dan komt het wel goed. <laughs> ja, ja. Ja. En Lisa zingt ook nog? Of, ja, nou, zeker. En die ja. geeft les. Die geeft onder andere les aan uh, Jeroen, dus een vocalcoach. Heel heel, heel, heel, heel, heel veel ervaring natuurlijk. Heeft met de grootte van de wereld gewerkt. En, uh, dus die heeft heel wat over te brengen en te vertellen. Ja, voor en mij. Die, ja. Nou, die zag het ook uh, in Roe zitten. Van, uh, ja, Jeroen was uh, uh, ruwe bolster, blanke pit, zo heet dat ja, ja. Weet je, Ja, hij moest nog beginnen. Het was gewoon een uh, soort puppy Die binnenkwam met zijn liedjes. Een uh, straatschoffie. erbij zorgen <laughs> dat er een hond wordt. <laughs> Oké. Okay. Uh, ja. Weet je wat we gaan doen? We gaan eerst even een lekker plaatje draaien. Ja, dus ja. ja, Jeroen van Broekhoven en verliefd. Zag jij dan niet, niet, niet? dat die stiekem naar je keek. Merkte jij niet, niet, niet? Dat als je lachte, ik zou wat bezweepen zo.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 Je lachte, ik zo zowat ben Zo verliefd, lief, lief Dat voel ik echt nog heel blij. Ja, zo verliefd, lief, lief En ik weet zeker dat dit altijd blijft Ik wilde alles van je weten Wat je naam is, waar je woont Dus ik vroeg je gaan we daten En dat werd met een jaar Ja, lachte ik zo op de ben zo verliefd, lief, lief Dat voel ik echt door heel mijn lijf Ja, zo verliefd, lief, lief En ik ben zeker dat dit altijd blijft We zijn nu jaren ver En die jaren gingen snel voorbij Maar één ding weet ik zeker Jij Ben je, ben je, jij niet? niet, niet, niet, dat als je lachte ik zo wat bezweek, zag jij dan niet, oh, niet, niet, niet, Als stiekem wat naar je keek. Ben je, ben je jij niet? niet, niet, niet, dat als je lachte ik zo wat bezweek, ben zo verliefd, lief, lief, dat voel ik het door heel mijn lijf, ja zo verliefd zeker dat dit. En ik weet zeker dat dit. En ik weet zeker dat dit altijd blijft. Zo, dat was hij dan. verliefd, Jeroen van Broekhoven. Hier aanwezig in de studio. En uh, natuurlijk ook uh, Ton van het Hof. Toch? Op het Hof. Op het Hof. Op. Op het Hof. Al jaren. Ja, al jaren. <laughs> <laughs> nou ja, het is in ieder geval een gezellige boel. Toch? Zo is dat. Absoluut. Hey, um, ja, we hebben het er net al eventjes over gehad. Uh, jouw uh, nieuwe single uh, is eigenlijk al een beetje in de maak. Is al onderweg. Klopt, zijn we hard mee bezig nu uh, op het moment. Uh, heb je daar een titel voor? Uh, de titel wordt gegeven niet op. Op geef? nee, geef niet op. Had het, uh, geef niet op of ja. geeft niet op op z'n Op geeft niet op. <laughs> <Okay>. <laughs> nee, geeft is dus gebieden in de wijze meervoud. Dus ook een... uh, geeft, ja. Met <laughs> en Het is niet op en ook niet over. <laughs> nee. Ik bedoel, geef niet over is het ook niet. Nee, nee, nee. nee, dat, nee, nee. Dat, dat gebeurt meestal later op de avond of zo. Nee, nee, nee. Zijn er ook al eigenlijk plannen uh, voor een album? Of... Uh... Ja, ah, dat is nog heel ver. Ik uh, het is, wil uh, de energie stoppen om een paar hele goede singles neer te zetten. Ja. en uh, Een album. Uh, ja, ik vind niet, je moet mijn nummers uit gaan brengen om zo snel mogelijk een album te maken. Ik wil muziek uitbrengen omdat ik het heel leuk vind. En uh, trots ben dat ik mijn muziek aan anderen mag laten horen. En als daar in de toekomst ook nog een album komt, is dat natuurlijk een pre. En is dat hartstikke mooi om, uh, om te maken. Maar nee, ja, zover kijk ik nog niet. Ik, nou. Alleen vandaag en uh, alles wat ik nu meeneem daarin niet Albums komen er vanzelf. Daarbij is het een... Uh... Ja, maar soms, soms heb je dus dat een uh, bepaalde uh, paar singles uh, uitbrengt... en dan daarna gelijk toch een album volgt. Uh, ja, toe. nou dat hangt natuurlijk sowieso af van het succes van de singles. Uh, en erbij is, is de hele platen business. Ja, ik bedoel, waar ga je nog een cd over? Uh, oh, wat is een nee, album ja, tegenwoordig? Nou, ja, ja. ja, ja, ja. inderdaad, uh, als ja. je zo rondom je heen kijkt, uh, moet je goed zoeken. In de, ja, free record is er niet meer, dus... Uh, dat is, uh, maar, maar uiteindelijk uh, heb je zoveel materiaal dat er aangevuld met wat andere zaken ja. dan een zogenaamd ja. om wat je waarschijnlijk niet uh, fysiek kan kopen. Nou ja, ik, ik, ik zie ik ben, ik ben niet, ik vind het prima hoor, al die moderne ontwikkelingen. Maar uh, ik, uh, ik, ik zie uh, over vijf jaar is er remplaatszaak meer te vinden. Nou al niet meer. Nee, nou, nou, het, het is heel lastig inderdaad. Ja, het je is YouTube, heb je hier en daar nog je nog. Hier, hier en daar heb je nog een music store. Ja, en dan zijn het meestal overjarige platen en dus ja, de is die ja, daar liggen. Ja, ja. ja en de, de oude LP's is, is compleet, zijn weer een beetje in de opkomst. Hè? De, ja, de, de, de, de vinyl singles. Ja, de vinyl. Ja, ja. Nee, maar, maar het is compleet veranderd. Ja, ja dat is de tijd. Prima. Prima. Ja, het is, het is tegenwoordig inderdaad... De, de singles gaan online tegenwoordig. Hè? Via ja. De SBS. Ja, zeg, 6, als je dus een album uh, online zet... dan ja. kun je per titel kopen... Je nog niet verplicht. Ja, bijvoorbeeld kom, hè? Ja. Niet maken. Nou, inderdaad. Uh, ja. uh, zo heb je ook nog een uh, CD-shop, uh, zwart. Dat heb je ook nog. je ook. het gaat erom dat hij uh, verder en verder en verder komt. Dat het publiek hem leuk vindt. Dat hij uh, meer en meer gaat optreden. Nou, dat, dat, dat, dat is allemaal in werking gezet en dat gaat allemaal hartstikke goed. En. Uh, ja, en dan op een gegeven moment heb je zoveel platen gemaakt... en je zegt, verrek, ik heb een album. Ja. <laughs> of wel? Of zo. Ja, het kan sneller gaan dan ja, je ja, denkt. Nee. Ja, ja. Maar ik bedoel, het daadwerkelijk, uh, zoals vroeger... een singeltje en een album... Staat nee. mee, nou ja, het is inderdaad waar. En, uh, ja. een, een singeltje... Uh, het, gaat, het is een liedje. Het is een liedje, inderdaad. Ja, <laughs> het, is, het is eigenlijk geen cd meer, hè? Nee. CD's bestaan er daar niet meer. Ik heb in mijn studio dat recorders. Daar ja. kan ben nog eens meer bandjes voor vinden. Ik heb een stand-alone uh, apparaatje om CD's te kunnen publiceren. Nee. CD's kun je al niet meer kopen. Je kan alles gewoon met een vuilnisbak zetten. Wat je ja. toch? Je ja. het, uh, museum hadden ze toch contact gelegd, maar in ja, Wij hebben hier ook nog een museumstuk. Uh, ja, dus, uh. ja, kom, kom maar langs, het voor je. Hey, we gaan nou even een plaatje draaien. Dat doen we met uh, The Guns of Roses in, in November Rain. Guns of Roses, November Rain. Wat, uh, wat vinden jullie daar eigenlijk van? November... Ja, wel. Uh, ja, ja, Guns wel. of Roses houden een beetje van? Of uh, ja, het is, is, het, is, uh... is het alleen maar bij jouw uh, zomers? Uh... Ja, voor mij staat ik, <laughs> ik, ik alles. Ik vind alles goed. Oké. Okay. Dat was alles. Ik, uh, ik heb een hele brede smaak. Ja, nou ja, dat geldt voor mij ook, want dan stond ik hier niet. Ja. Maar, uh, <laughs> ja, maar goed, ik bedoel, het is dus ook een beetje een monument hoor. Wie, Jeroen bedoel je? Of? Nee, Guns oh? N' Roses. Ah. Ja, dus ja. Jeroen wordt nog een monument. Ja, dat, is, dat, is, dat, is dat is in ieder geval vijf. de bedoeling. Nee, nee, nee maar ja, het is toch, ik vind het altijd heel opvallend... ...als je aan het eind van het jaar heb je op, op, op Radio 2, geloof ik. Heb je, ja, in 2000. Ja, ja. En, en het gaat alleen maar over zo'n soort muziek. Ja dat is ja. dan de keuze van het publiek. Ja, een, een heel... En dan denk ik waarom zitten we dan de hele dag naar dat gekaakte? <lacht> nou, maar heel, heel. De, wat is het een aantal jaren achter elkaar is het al Freddie Mercury geweest met nou, uh, uh, uh, Smog on the water noem maar op. Niet weg te branden. Uh, Toto, inderdaad. kan die voor niks zijn toch? Ja. Ja. Nou maar ja, ik bedoel. Uh, en over een jaar of. Uh, nou, ik denk is dat, dat een... Met Jeroen, <lacht> ik, denk, ja, ik, ik denk dat het een beetje generatiekloof uh, is wat. Uh, wat, wat daarvoor kiest, zeg maar, in die, in die top 2000. Nou, laten we eerlijk zijn. Uh, ik ben uh, heel erg van het moderne. En ik geloof er allemaal in. En het allemaal wel. Maar de echte mooie liedjes worden toch niet, of bijna niet meer gemaakt. Nee, nee dat, is, uh, dat is heel schaars, inderdaad. Ja, het is, dat het, is, uh, het is allemaal uh, a, a drum and a en, uh, een drum en een bass. Ja, het is allemaal digitaal, hè? En, uh, oké, okay, er zitten natuurlijk ook hele goede dingen bij. Ja. Maar toen ik nog met Jan Rietman en uh, met Los Vast in de Kuip speelde... op dat moment kon je, je niet voorstellen dat nu de Kuip vol zit... omdat er iemand plaatjes staat te draaien. Nee. Sorry. Nee. Ja, ja, ja, ja. Ja, maar ik bedoel, ja, Nieuwe tijden. Maar ja. dat geeft niet, hoort ook zo. Ja, nou ja, ik bedoel... Uh, we hopen dat Jeroen uh, daar ook een keer komt te staan nou, in de, in de, ja, de HMA. Dan uh, ja. oh, moet ik hem zelf uren, zeggen. Ja, dat als ik daar van staan. Ja, ja, ja. Nee, maar al is het alleen maar in een voorprogramma van... Uh, toch? Ik zou ik het meteen tekenen. Als jij ja, kan regelen, Fred, dan... Uh, uh, ja, ik weet niet, had je een artiest in gedacht? <laughs> maakt niet uit. Als ik ja. kan staan in zo'n stadion. Dat maakt trouwens niet uit. In elk stadion in Nederland zou ik wel willen staan. Hè? Maar die kijk ja. toch wel een streepje voor. Ja. Ah, kijk, net, net wat je zegt. Je moet er een feestje van, van zien te maken. En dat scoort gewoon gelijk. Zo simpel is het. Dat is wel mijn doel. Maar in ieder geval, als ik aan al het optreden ben... om de boel een beetje op zijn kop te zetten... Ja, nee, maar daar nou, gaat dat, het om. Maar dat gaat makkelijker in de kroeg dan in de Kuip. Ja, eh, dat sowieso, ja. Want ik bedoel, eh, ik heb ze wel eens zien optreden in de Kuip. En ik denk van, nou, eh, waar blijft eh, het applaus, eh, het rumoer. En, ja, nou, ik of, heb, alles ik valt heb gewoon ik stil heb een paar losvasten gedaan met, met hele grote jongens. Gary Brooker... Ja, los was, ja, ja voor, voor... hartstikke leuk. En de tweede keer regende het. Dan heb ik alleen maar naar 65.000 Paraplusie te krijgen. Klombol of wel. En in een groep kijk, kijken de mensen je wel recht in je ogen. Kom maar op met je zootje. Kom erop met je, ja, ja, erop met je En dan is het uh, ja, gewoon een ja, beetje honpapijn ja, gegaan. Uh, hij heeft ook charme. Dat ja. kan hij heel goed. Hij, kan, hij heeft ja. vandaag in Vladingen gezongen. En uh, ja, was, het, was het meegegaan te, uh, Maar dan willen ik het ook wel eens een keer zien. Was en, in, in, in, in, ah, de mensen zijn echt binnen drie seconden verliefd of niet? Hij ja. heeft een goede uitstraling. Het een beetje de ideale boodschap. Ja. Het, het, het ja, <laughs> <laughs> ja, dat zei dus Marco Bozzani ook wel. Ik weet het best nog niet, maar. Dat is wel een beetje. In de geheimen, hè? Ja, in de geheimen. Maar uh, ja, die optreden in Vlaanderen, was dat in. Uh, ja, was het Luggenfestival. Dat was uh, via Rita Jong. Okay. Wel, denk ik. Ja, Rieter Jong kennen we Ja, die hadden gevraagd of ik, uh, of ik wilde optreden. En, uh, nou. Missen, ik, ik ken Rieter Jong wel, laat ik het zo zeggen. Ja, en, uh, ja dat was, was leuk. Helemaal goed. Weer zat mee? Ja, in Nederland. Hè? In Nederland buiten is organiseren. Nederland uh, ja. In een ja, aflevering ja. er nog ja, een broodjes ijs op je hoofd. Hier, hier, in, hier in Zandvoort uh, gebeurt het nog ieder jaar regelmatig in de, in de zomerperiode. Er wordt van alles georganiseerd, eigenlijk. Uh, ja. Je kan ze zo gek niet denken hier ja, dan. Er gebeuren de meest rare dingen. Want ik heb hier ooit eens met Rietman gebeurd op dat grote plein. En het was uh, prachtig weer. Soutjeck gedaan, biertje drinken. En in drie seconden tijd werd het zwart. En ineens zingen we bezig in een boom. <laughs> ik, een, een stormwind. Het podium moest losgeknipt worden. Ja. En, en een half uur later was het zo. zon. Uh, het kan inderdaad spooken uh, hier. Het kan keer <laughs> Het spook is al ver. We gaan naar de zee. En we nemen het weilen... <laughs> <laughs> ah, Jeroen. Uh, had jij trouwens nog uh, een beetje optredens uh, zo nu dan hier uh, in de buurt? Of, uh? Uh, ja, in de buurt heb ik nu, nog niet echt optredens gehad. Uh, de optredens beginnen nu wel een beetje te komen, dat is wel leuk. Door niemand komt er nog en uh, je begint een beetje een naam te maken... en uh, je merkt dat ook de optredens nu langzaam beginnen te, te komen. Ja. Ook vooral door de promotie. Uh. Maar en, ja, Het ik. wordt steeds ah. meer en ik ah. heb, nu, het was nu Vlaardingen... Uh, de volgende weken in brabant een De recht uit mijn hoofd. En ja, dan gaat de volgende single uh, weer uh, komen en dan hopen we dat het steeds meer gaat worden. Ja. Hebben jullie zelf ook nog een zandvoort uh, Vanuit de radio zelf nog uh, dingen die jullie organiseren? Of? Uh, nee, vanuit, uh, vanuit de radio gezien nog niet. Nou, Daar zijn, zijn, we zijn we wel mee <laughs> bezig, eventueel. Maar uh, ja, Of dat uh, een poot aan de grond gaat krijgen, dat, uh, dat moeten wij er ook nog even afwachten. Dus tot dan! En uh, wij gaan gewoon al lekker een plaatje draaien van, uh, van Lisa Boré. Van ja, jouw uh, wederhalf, uh, Tom? Ja, mijn bezige of zo. Ja, ja oké. Okay. Ja, ja. Gaan we doen. Uh, 1933 ja, Breaking dat zal, Out. Dat zou ze vast leuk vinden. Ja, ja ik weet niet of ze zit te luisteren. Nou, ik ben bang van wel. Uh, oké. Okay. <laughs> <laughs> ze houdt je in de gaten. Ja, oké. Maar altijd positief. Fantastische vrouw. En, uh, waanzinnige muzikant. Hart van goud. Oh, absoluut. Oké. Dan wordt van gelogen. Break it out. En dan Lisa Boree uit 1983 en Break It Out. Nou, heerlijk nummer. Eventjes weer uh, naar toen. Ja, ja, heerlijk. Toe? Ja, heerlijk. Ja, goed, goed. Ja, ik, ik weet niet waar jij tegen het nummer aankijkt. Ja, nou ja, we, we, we, we hebben elkaar die tijd leren kennen. zo verliefd, jezus. Je uh, even kijken, als ik me goed herinner, ja. hebben jullie elkaar leren kennen op het Zonfestival, toch? Ja, in, in Frankrijk. Ja. Ja, nee, zover was ik wel op de hoogte. Ja, was met Harmonie. Nou ja, maar toen waren we gewoon vriendjes hoor. Niks aan de hand. Samen de stad in. Ja, dat zou ik ook gezegd hebben. Nee, dat is echt zo. Ik lig niet gauw. Nee, dat is echt zo. Maar. Later sloeg de vlam aardig in de pan, kan ik je vertellen. Ja, ja. Brandweer staat nog. Hey, Jeroen. Zijn er nog. Uh, optredens die uh, uh, nu nog aan zitten te komen? Uh, volgende binnen week. Binnen directe tijd? Volgende week optreden staan in, uh, in Brabant. Uh, in oktober, maar daar kan ik niet heel veel over zeggen, staat nog, uh, staat nog wel een heel, uh, iets leuks te wachten. Dat wordt best wel groot. Alleen okay. ja, daar, mag, daar kan ik nog weinig over, uh, over vertellen. Uh, dat is iets waar, uh, waar kaarten voor te koop zijn? Uh, nog niet. Dat is iets wat in de opzet is. Uh, oké. Okay. En uh, die binnenkort komt? het Brabant... Uh... Uh, ja dat is voor een, een, een evenementenweek ik weet het even niet helemaal precies oké okay, uh, dus dat, uh, dat is vrij vrijentree of uh, ja dat is uh, ook voor, voor een stichting is dat gevraagd voor de stichting uh, voor gehandicapte uh, uh, kinderen hebben ze een, een, een, een Brabantse avond en okay. er komen heel veel artiesten om uh, voor die stichting uh, een steentje bij te dragen ah oké okay. op vond het uh, heel leuk om daar ook een steentje bij te dragen Heerlijk. en verder ja, is het toch redelijk rustig ik heb de, de, voor mijn vakantie had ja, ik eigenlijk wekelijks wel wat optredens. Nu wordt het allemaal wat rustiger. En als ik het nieuwe nummer uitkom, over twee maanden, ja, dan, uh, dan hoop je dat het balkje steeds meer gaat rollen. Dat het ja. steeds, uh, steeds meer gaat worden. Maar ja, goed, wat verwacht je? Ik bedoel, uh, een jaar geleden kon niemand uh, Jeroen van Broek over. En, uh, nee, en, uh, ja, nu zijn we enige maanden verder. En, uh, nu stimuleren we het gewoon een beetje, ja, en dat, uh, toch? En ik mag niet een jaar geleden, vier maanden geleden. Ja, vier maanden geleden. En ik, ik, uh, ik mag heel tevreden zijn over hoe het nu gegaan is. Ja. Tot nu toe. Ja, doet hits op YouTube, gaat hartstikke goed. Mee. Ja, de videoclip is echt heel goed bekeken. Zeg, ik weet niet heb je hem gezien. Het ja, was in nee, een nee. Was ja. leuke clip geworden. Ja, Nee, ik, ik bekijk altijd eerst alles van tevoren. Ja, nee, het was echt <laughs> uh, nee, hele positieve reacties gehad ook. En uh, ja, het is aan mij om hem nu verder te ontwikkelen en daar zijn we bezig. Ja. ja, goed, ik heb altijd tegen Jeroen gezegd: kijk, het begint met een. Een lawine begint altijd met een sneeuwballetje, met ja. een sneeuwvlok. Ja. Uh, en, en zo is het. En andere... en op de duur dan heb je een hele sneeuwpop. En, uh, dus. het, is, uh, het is een vak. Hij uh, prijst heel veel discipline, ook, ook met je stem. Uh, en hij leert en hij leert en hij leert echt zo snel. Het gaat heel erg goed. En ik zie echt de toekomst. Grote zonneschijnen tegemoet, moet je zeggen, wat dat betreft. Hij vindt het ook leuk, dat is ook belangrijk. Nou, dat is heel belangrijk. Heel veel mensen die. Ja, ja waarom? Ik heb, een, ik heb een studio en dan komen ze naar me toe. Ja, ik wil een plaat maken. En dan zeg ik, ja, maar waarom dan? dan zeg ik, ja, ik wil beroemd worden. Zeg ik, ja, ja. beroemd zijn. geen moet je naar de schrijf je in bij een universiteit en dan kies je de faculteit beroemd worden, <lacht> dat staat niet. Maar dan heb je alvast ingeschreven. Je gaat, je gaat aan de gang, de mensen moeten je willen. Uh, het is een wisselwerking met het publiek. Uh, je moet geliefd worden. Uh, je moet niet arrogant zijn, je moet wel artiest zijn, wat, wat moeilijk is. Uh, je moet niet een van hun zijn in de vorm van rrr, maar wel. Een van hun zijn in de vorm van we vinden het leuk om elkaar te ontmoeten. Ja. Er zit heel veel materie aan dit prachtige, vervelende klerenvak. <laughs> maar ja, ik, zou, ja. ik zou nooit iets anders willen doen. Maar, maar, maar ik maar dat Het dat, uh, dat, dat, ja, dat zit gewoon in het bloed. En hij, hij, hij heeft dat in zich. En dat ja. heeft, uh, dat, ik ben zijn producer. Ik heb ook gezegd. Jon, please take your time. Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd. En Jeroen van Broekhoven ook. Ook niet. Nee, nee, daar is uh, waarschijnlijk heel wat aan vooraf gegaan. Ja. ja. Een half jaar had hij helemaal niet verwacht dat hij hier zou zitten. Dat hij een plaats zou hebben. Dat hij 7000 hits op YouTube had. dat hij Zo snel kan het gaan. Ja, ja. Nou maar ja. Ik, net wat je zegt. Het moet, het moet gewoon rustig aan beginnen. Ik bedoel. Ja, nou, hebben... en ik heb ook helemaal geen torenhoge verwachtingen. Ik heb uh, elke keer. Uh, bijvoorbeeld nu ook. Wat ik hier nu mee bereikt heb, dat, daar ben ik trots op. En dat pakken ze me niet meer af. En natuurlijk uh, uh, wil ik er voor 100% van gaan. En hoop ik dat er nog veel meer gaat komen. En, uh, maar ik ga niet nu al denken, oké, okay, en dan wil ik, ik daar in die uh, hitparade staan. Nee, ik neem het met de dag en ik geniet ja. van elke dag. En wat, me, ja, ja, het, het, het, het, wat er komt en het geluk wat ik mag hebben, ja, daar ben ik dan heel blij mee. En, ja, het moet gewoon groeien natuurlijk. Ja, Zo simpel absoluut. is het. Ja. We gaan uh, een lekker plaatje draaien. En dat doen we met een uh, lekkere gauwouwe van de voortops. En uh, if I were a carpenter... Jij en ik, het staat al lang niet meer. Alleen nog zin, ik was verblieft, was ik je dan al kwijt, want jij je ik staat al lang. Zo Saskia Soulful. Uh, ja, wat wat vind je daarvan, Tom? Wat ik daarvan vind. Ja, ja mooi. Is uh, een mooi nummer toch? Mooi, ja, ja, prima, prima. Goede Ja, wat er ook van, hè? Ja, goed. Nou, okay. ja, ja, ja, absoluut. Ah ja. <laughs> nou, ja, je ziet zo, je uh, uh, ongemakkelijk eigenlijk. Laat ik het zo zeggen. Nou goed, ik blijf uh, mijn stem of, uh, denk ik, hè? En dan denk ik dat ik niks lieg. Nou ja, ja, okay. absoluut. <laughs> Hey, uh, mensen, waar kunnen ze jou vinden? Eventueel uh, voor de boekingen. Uh, nou, ik heb een Facebookpagina. Jeroen van Broekhoven. Als je hem intoetst, dan uh, komt mijn artiestenpagina naar voren. Uh, website. JeroenvanBroekhoven.nl En uh, ja, daar heb je ook allemaal links naar de Facebook. Van, al, naar aan elkaar, de... hè? Ja, okay. en ja, En het uh, meeste gebeurt natuurlijk op de social media. Dus uh, als mensen op uh, Facebook mijn artiestenpagina liken... dan uh, kunnen ze me in de gaten houden. Dan kunnen ze alles vinden. Uh, ja. We weten. Goed, soms uh, werken uh, social media niet altijd uh, naar behoren. Dan kunnen ze altijd nog eventjes uh, kijken naar de, naar de site uh, van jou. Ja, daar uh, is alles te vinden. Nee, ik neem nee. aan dat ze daar ook een mailtje kunnen sturen. Ja, op, uh, wat dan contactformulier, ook. telefoonnummer, uh, mailtjes. Alles uh, is mogelijk op de site. En anders, uh, Ton ook nog? Nou, nou je ja, ook ik, nog een site? En, of? Nou, nou ja, ik, ik blijf erbij dat je, dus, dat je begint dat je opgebouwen. Uh, uh, ja, dat hebben we ernaar al genoemd geloof ik, maar uh, het, het, het groeit en daar ben ik heel erg blij mee. Hij wordt beter en beter, zijn voorkalen worden beter, dus het compleet. Hij is, hij is een half jaar geleden aan een avontuur begonnen, waarvan hij ja. het einde niet kent. Weet je, wat? het is eigenlijk in feite zeg maar een, een, een wandeling maken naar een, een pelgrimstocht maken zonder schoenen. Ja, het, het kan dus, verrassend. Dus, dus je krijgt daar. veel blaren onderweg. Ja. Ja. En uh, het gaat steeds beter. En... Uh, dat zeg ik al, het, het, het moet gaan rollen, het moet groeien en het groeit en het rolt. En het is leuk en, en hij vindt het leuk en de mensen vinden het leuk. En dan, je moet dat opbouwen. Je kan niet, uh, je kan niet zeggen, morgen word ik beroemd. Dat werkt. Nee, nee, en alle credits naar, uh, naar Lisa. Want Lisa begeleidt mij echt uh, fantastisch in het, uh, in het hele proces. Ja. Daar leer ik zo ongelooflijk veel van. Die, uh... Ja, Lisa Borregen heeft dus ook uh, gewoon een uh, zangles ja. En daar leer ik heel erg veel van. Uh, dat is het belangrijkste. Ja, en ook de gesprekken bedoel... die je voert met hè, uh, heel veel artiesten... die uh, bij Lisa over de vloer komen. Hè, waar je heel nou, veel ervaring mee uh, dat zijn kan delen de Dat zijn niet de minste. Maar, uh, ja, daar dat praat je mee. En daar, ja. daar, daar, daar, daar hoor je dingen van. Daar neem je dingen van mee. En uh, ik denk, als jij uh, alles wat je onderweg mee kan krijgen... dat meeneemt voor jezelf, dan denk ik... Uh, nou ja, dat, je, dat je goed voorbereid bent. Ik zeg, ik zeg altijd, je kan het wel meekrijgen... maar je moet er ook iets mee doen. Absoluut. Dat, uh... Ja, dan is, er nog, dan is er nog iets. Kijk, ik, ik ben drummer, dus als ik verkouden ben... dan zijn mijn drumstok en mijn trommels mij niet verkouden. Nee, dat werkt gewoon nooit. Ik ben de bespeler van mijn ja. instrument. Hij, zijn instrument... Zit is in zijn, zijn stembanden. Dus als hij verkouden is, dan is ook zijn stem verkouden. Ja. En dan moet je allemaal mee... Hè? Ja. Uh, uh, opwarmen, cool down... Uh, een loszingen, je kan niet ineens gelopen schreeuwen. Nee, nee, nee, je moet inderdaad voorzichtig mee omgaan. Het is een heel proces ja. en dat, hij is enorm leergierig en hij doet dat fantastisch. En hij is, uh, ja, het, het gaat vooruit en dat, dat doet mij deugd. Ja. Ik, heb, ik, heb, uh, ik ben ook een tijdje weg geweest, ben in Spanje geweest. Uh, hij heeft een paar optredens gezien, dit was de eerste die ik zag. En maar ik, ik stond echt met mijn bek open, jezus, ja. goed man. Nou, dan goed. Jij, dat, jij, is, dat is fijn om te Jij, jij ziet de vooruitgang natuurlijk. Ja, ja. ja, daarom wil ik ook niet altijd mee, want ik zeg altijd: je ziet je eigen kind niet groeien. Nee, nee, nee. Weet je wel, God, wat is die grote groei? Nee, nee, dat klopt dat inderdaad. Zeg, dat ja. zegt iemand die hem een jaar niet gezien heeft. Ja. Dat zegt papa zelf niet, want die ziet hem elke dag niet. Ja, nou, klopt. Maar zo werkt het ook. Nee, nou, maar gaat echt goed en uh, hij is top. Topgozeltje. Oké. Okay. Hij is een topgozeltje? Ja, ik, echt, ik, ik, ik ga er uit. Dan moet, dan moet je wel blij. Dan krijg je gelijk op ik bedoel je, <laughs> ja. ik bedoel, je bestempelde hem als, ja. als de ideale schoonzoon. Dus ja, ja, ja, ja. <laughs> maar gelukkig niet de mijne. Nee. <laughs> ja, heren, ik moet, ik moet ja, een klein beetje in eind aan gaan maken. Dat het was leuk, uur, man. Ja, het ja. Uur zit er al heel snel weer op. Ik zou zeggen, in ieder geval bij deze bedankt voor het komen naar het studio. Ja, ook bedankt. En eh, ik zou zeggen, Lisa de groetjes. Dat ga ik zeker doen. En als, ja, je, als, je, als, we, als je ons ooit nog eens uh, wil terug hebben, bijkomen. erg graag. Bij ik, zeker weten. Ik jij eh, ook heel erg bedankt. Voor ik, ik geef in ieder geval mijn nummer mee. Mocht je helemaal voor het nieuwe nummer. Top. Oké. Okay. Uh, we gaan nog even een plaatje draaien voor, tot het nieuws van zes uh, van uur. En uh, dat doen we met uh, Lange Frans en uh, Julia. En zij gelooft in mij. Ik ben zo stom geweest ben zo dom geweest. Ik zeg dat ik het niet meer doe, maar ik doe het soms nog steeds. Seks, drugs, rock, roll. Alice in Wonderland. Tot je je beseft dat je een rapper uit de polder bent. Speel die rol nou maar. Ik heb de tol betaald. Nachten doorgehaald en god, ik heb het bond gemaakt. Loog tegen iedereen. Zeg, het gaat super superlekker. Ben op een nieuw dieet. Koffie en sigaretten. En ik kan niet toveren. Hooguit een beetje goochelen. Maar morgen wordt het beter dan vandaag en dat beloven we. Plechtig. Dus laten we vechten. Voor alles wat we waard zijn en alles wat we Zij hebben. Zij gelooft in mij. en Zij ziet toekomst in ons allebei. Zij vraagt nooit, maak je voor mij eens vrij. Zij vertrouwt op mij. Ze gelooft in mij. Niemand droomt van scherzen. Iedereen wil miljonair zijn ja. Dus we werken hard maar we verdienen niks Je harde schijf die zat vol met geschiedenis Wist wat je missen kan en dump je bagage Laat je niet vangen in een hokje of een plaatje Maar iedereen die kent zijn regendagen tegenslagen En iedereen die voelt zich af en toe alleen gelaten Het leven is geen race naar de resultaten Maar meer een reis naar jezelf om het mee te maken Dus stap ik in met een brede grens